onder de loep gaat nemen. Eelco Blok wordt de nieuwe topman van KPN. Hij volgt volgend jaar april bestuursvoorzitter ad Scheepbouwer op. Blok heeft bij KPN verschillende hoge functies gehad en zit sinds 2004 in de Raad van Bestuur. Het weer nog in het binnenland eerst nog wat zon, maar geleidelijk aan raakt het vanuit het noordwesten bewolkt en gaat het regenen. Temperatuur rond 11 graden. Dit was het.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 Some must tonight, what's the deal?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 Too long ago, too long apart She couldn't wait another day for The captain of her heart As the day came up she made a start. She stopped waiting another day for The captain of her heart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 The day fall The captain of a heart as the day came up she made a start stop. She stopped waiting another day. times the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 Dan stort ze mijn hart vol met al liefs uit Londen. Van de wereld weet ik niets.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 Met het prachtigste verhaal, oh God, wat is lief. Gisteren uit Rissabon, ik mis je een Vandaag uit Plagen, Kattenbel, want er is zoveel te doen.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 Don't En jij bent erbij.